Een live meditatie komt eraan. Hoe Femke hoogpriesteres is geworden. CD muziek ontstaan. En wie is Femke als we daar inmiddels nog niet achter zijn. <lacht> um, ja we gaan beginnen met het eerste muziek Femke. jullie ligt in een deuk. Maar... <lacht> ja dat is een heel grappige opmerking. <lacht> want als je daar inmiddels achter bent. Um, ben je er zelf achter wie Femke is? Nee. <lacht> <lacht> ik, ik kom zelf ook telkens weer achter nieuwe kamertjes in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 Maar omdat ik um, kerstfeest zelf, de geboorte eigenlijk van Christus, ook, ook een lichtfeest, heel erg mooi vind, wou ik graag beginnen met een, met een kerstliedje. Uh, en dat is uh, God Rest You Merry Gentlemen. Oké. Okay. God Rest You Mary. Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Femke Bloem. Zij is schrijfster, nou ja, enzovoorts. Uh, componiste, harpiste. Komt wel voorbij. Uh, komt wel voorbij. Uh, zij heeft een boek geschreven, het Jaarwiel Rond. En naar aanleiding van dat boek, waar de acht jaarfeesten, de Keltische jaarfeesten in behandeld worden, heeft ze een nieuwe CD gemaakt. En die is eigenlijk vandaag voor het eerst gepromoot mm -hmm. bij een nieuwe tijdswinkel Ananda vanmiddag. Mm -hmm. En vanavond zit ze hier in de studio, Femke Bloem.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 Dus ja. de eerste acht nummers zijn al ja, voorzien. Wanneer begin jij eigenlijk te tellen met het jaarfeest? Begin jij in de winter of in de zomer? Wanneer zeg jij het startpunt van het um, jaarwiel is? De, de Kelten die deden natuurlijk met Sao en Halloween. En dat is in november. Maar ik, uh, ik heb altijd zelf sterk de neiging dat met Immolk te doen.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 Er zijn er acht en uh, vanaf Zauwen, dus Halloween gerekend, heb je jul met winter, waar we nu zijn. Dan krijg je imolk begin februari, dat is als de, de lammetjes worden geboren. Uh, Ostaren. Dat, uh, dat ah, is het, zeg maar. Paasfeest. Ja, ja inderdaad. Van de, van de paaseieren en echt het lentefeest. Dan de Het vruchtbaarheidsfeest. Dat is altijd met koninginendag in Nederland. 30 april, ja, 1 mei. Ja, de dat nacht, is heel ja, dat mooi. Is ze was heel blij met alle paganisten en heksen en zo. Dat ze dan gewoon vrij krijgen. Om uh, onze Beltane te vieren. Ja, Daar gaan we het zo nog over hebben. Ja, goed dat je het <laughs> aanhoudt. Ga door. <laughs>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 En uh, dan had het heel erg te maken met uh, de, de zaaien, oogsten en, uh, en, en ja, meer de, de, echte, de landbouwdingen. En later kwamen er nog vier zonnefeesten bij en dan vierden ze eigenlijk de zonnestanden. Dus de, de langste dag, de langste nacht en uh, de, de, de eveningen, dus als ze de dagen en de nachten even lang waren. En toen werd, waren het dus uiteindelijk acht. Maar het begon eigenlijk heel simpel met het vieren van uh, de lente, zomer, herfst en winter...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 Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Wemke Bloem. Zij is schrijfster, schilderich, des hoge en eigenlijk veel te veel om op te noemen. Onder andere <laughs> is zij ook yoga -lerares. Ja, dat klopt. Ja, nou <laughs> heb jij iets heel bijzonders ontwikkeld op het mm -hmm. gebied van yoga. Ja. Jij um, doet yoga en dan naar aanleiding van de sterrenbeeld. Ja, klopt. Um,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 Kun je dus heel moe worden of extreem uh, meditatief. Bijvoorbeeld vissen. vissen is wat teken. rustiger, denk ik. Dat is een heel ander soort les uh, dan Ram. En, en ik, heb, ik vind het allemaal leuk. En leeuwen? Leeuwen zijn ook redelijk vurig. Dan doe ik veel driehoekshoudingen en, en veel uh, ja, vuur vanuit je solar plexus. Want ik werk dus dan uh, met de chakras. En ik heb er altijd twee als insteek en daar maak ik dus oefeningen bij.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 En nou, andere achtergrondinformatie over waarom ik het doe zoals ik het doe. En dat ja. geef je elke les mee. Wat de volgende les komt? Um, nou ja, eigenlijk is het dus vier lessen ongeveer hetzelfde. Omdat we het dus met één sterrenbeeld mm -hmm. werken. Ze zijn wel allemaal weer anders hoor. Maar in ieder geval weet het je dat... Het hoofdthema is het sterrenbeeld. Ja, nu zitten we ja, dan ja. bijvoorbeeld in balschutters. Dus dan weten we gewoon... Uh, nou, de balschutterlessen, dat is, dat is gewoon veel vuriger. En veel meer met focus. werk werken veel met de voorhoofdchakra. Dus... Um,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 En toen ben ik op zoek gegaan. Eerst dacht ik, ja, misschien moet ik jaarfeest yoga geven. Dacht, maar dat is het ook niet echt. En toen kwam ik dus op de sterrenbeelden. Die gewoon echt ik ruik echt een nieuw boek, hè? Ja, ik, dat klopt. Ik ben erg aan het schrijven. Dat, is, dat klopt. Ja, het is dus ook gewoon wel... Uh, het is een enorm mooie kapstok om alles en nog wat aan op te houden. Ja. En je hoeft dus helemaal niet echt heel veel als astrologie te weten. Om wel gewoon uh, die energie te voelen.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 En toen dacht ik, eigenlijk is dat iets wat misschien ook voor westerse mensen sowieso fijn is... als je werkt met een bepaald thema of een bepaalde insteek. Want dan weet je tenminste wat je kan gaan doen. En, want ik kan soms wat onrust ervaren als het te veel ruimte is. dan omdat ik waarschijnlijk ook zo makkelijk geïnspireerd raak. Dan, dan was ja, raak ik ja, een soort van ophol. Dus ik vind het erg fijn als ik weet, nou, nu vier lessen gaan we met die energie werken. Met een nou, structuur kan het, eigenlijk Dan inbrengen. kan ik dus ja. heel veel daarmee. En, en dan, uh, dan is het wel zo dat, dat de inhoud heel rijk en afwisselend is. Maar in ieder geval is het, het omhulsel is duidelijk. En er, daar reageren heel veel westerse mensen heel, heel fijn op. Er zijn anderen die dat ook heel prettig vinden. <lacht> mm -hmm. okay. dan gaan we gaan weer naar een stukje muziek. Seasons, ja? heb ik begrepen. Ja, uh, nou, we gaan weer wat uh, van Lorena McKennett luisteren. Die heeft een cd gemaakt, To Drive The Cold Winter Away. Daar hebben we het vorige nummer ook al Prachtige kerstcd. cd Ja, het is heel sfeervol. Die, uh, die draai ik erg veel in december. Ook met harp? Is, ook met harp, ze speelt ook harp. Dus uh, je hoort wel eens met haar vergeleken, dus ik denk dat een heel erg groot compliment. Dus, dus uh, nou, ja, en uh, dit nummer heet Seasons... Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Femke Bloem. Um, ja, Femke heeft al het een en ander verteld. Mm -hmm. Onder andere dat ze yogalerares is en dat ze eigenlijk leeft volgens de maancyclus. Volgens de maanden. Je viert de maanen. Oh, ik vind de ik ook, manen, ja. Ja. ja. ik ook workshops en... nou, Ik ben eigenlijk vooral op zoek naar cycli. Dat ja. is een beetje het uh, thema. Inderdaad. Maar, ik ben, maar... Dus of jaarfeesten en de manen en ook de sterrenbeelden. Dat zijn allemaal soort overkoepelende...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 Dat moet trouwens voor volgend jaar nog opzetten. Dus vanaf volgende week. En uh, nou, dat is dus rondom de volle maan. Dat doe ik ook bij Beis huis, De Korte Kleverlaan, 42. En uh, dat zijn altijd hele mooie warme avonden. En aan het einde van de avond speel ik meestal nog even harp.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 Nou, het is vooral eigenlijk verdriet. Driet, de harp is enorm ja, in de okay. laag van het ja. hart. Als, dus geen, als je dus voelt van enorme brok in je keel... maar het wil dit niet uit... dan is die harp een heel erg geschikt instrument. Je wijst naar je, wil... je hartschakken. Ja, dat, het is, dat is de harp die, die, die, die werkt goed op je, op je hart en je keel. Mm. Het is ook heel rustgevend, ja. vind ik ja, ook En merk. het is ook een koesterende klank. Dus dat je je ook veilig genoeg voelt... om dus die emotie te laten gaan. En woede... En het, het kan wel...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 Ja. Ja, het is echt heel uh, specifiek dat, die persoon. Dat, dat voel je dan zelf af? Ja. Uh, ja. ja. ja. Dat zou ik dan uh, echt wel gaan uitproberen. Ja. Ja. <laughs> Wat is nou harptherapie? Ga jij dan harp spelen voor hun? Of, ja. Of, ja, ja. Dan, dan gaan ze gewoon zitten? En... Ja, gewoon. Meestal ga ik, gaat er iets over af.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 dat, dat komt zo direct natuurlijk. Um, ik, wil, ik wil heel graag een nummer draaien. Wat ja, ook eigenlijk een klassieker. De First Noel. En uh, dit is een hele mooie uitvoering van, uh, van Lionel Richie. Na elke, elke grote artiest moet natuurlijk af en toe een uh, mooie kerstdee maken. Ja, ja, Michael Bublé een... heeft het pas gedaan. En uh, vorig jaar was Lionel Richie aan de beurt. En die, uh, die heeft uh, dit nummer gemaakt. Echt uh, prachtig. Luister maar. Yeah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 ja, dan, dan is het voor mij bijna hetzelfde om een schilderij te maken als het is om harp te spelen. Er zit een soortzelfde gevoel bij, hetzelfde ja, vibe. En alleen komt het dan met schilderijen in verf naar buiten en met de harp in, in klanken. Ja, maar goed, het zijn toch twee verschillende disciplines. Ja, dus, het. Ja, ik vind het, ik vind en ik beheers beide, ik beheers verschillende disciplines inderdaad. Ja, mooi. En Volgens mij vind ik het ook allemaal even leuk. Ja, ik kan ook heel moeilijk kiezen. Je, je ik je vind het verschrikkelijk al, als ik. ik was als was je, dat zou je, je vertelt het ook zo. Van, ja, ja, dit en eigenlijk wil je dat. En ja. en mij wil je nog veel meer. Ja, ja ik, ik weet zeker dat ik bijvoorbeeld ook heel goed uh, viool zou kunnen spelen. Ik weet gewoon dat, ja. als ik er eenmaal mee dat ik dat goed zou kunnen. En uh, beeldhouden bijvoorbeeld. Ik heb het al een beetje al gedaan, maar ik heb er dus ook echt enorme aanleg voor.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 Ja, dit soort dingen dat, zijn een beetje sacraal-achtig. Ook omdat het zo wonderlijk is hoe dat dus tot stand komt zo door mij heen. En ik denk, ja, weet je, hoe kan dat nou eigenlijk? Ik kan geen nood lezen op bladmuziek, maar ik maak dus wel veertig composities. Ja, even meer is dat heel, ja, zo bijna etherisch iets... dat ik het eigenlijk heel moeilijk vind een prijskaartje aan te hangen. Het is een nieuwe tijdsenergie, hè? ja, echt, ik, ik, ik, ja. Ik, ik spreek veel moeders met, met kinderen die dus... Uh,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 Want hij, hij denkt, ja, god, weet je of, uh, Heel vaak ook als ik optreed, dat is best wel grappig. Uh, dan wordt iedereen stil, maar dan gaat doorjuist praten. Want zo gaat het weer met die harp. Oh, dat ken ik wel. ja, <lacht> ja. Is Dat is ook zo al zo nou. vaak gehoord. Ja, <lacht> ja. <lacht> er komt een beetje zijn neus uit... <lacht>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 Waardoor ik, toen ik jong was, meer als een volwassenen overkwam. En nu dus wat volwassenen, ben ik gewoon veel jeugdiger. Nou, je hebt een soort absolute leeftijd, hè? Ja. ja. Dat is mooi. We gaan naar de boekbespreking. Oh. Niet, uh, naar de La, laten we de muziekbespreking doen. Ja. Ja. Ik spreek met je, oké. Okay. <laughs> uh, een uh, muziekbespreking van Rob. Uh, Rob, uh, aan jou La, We gaan eerst even een stukje luisteren. luistert naar het uh, prachtige Third of Fifth van, uh, van Genesis.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 Nou, Pieter uh, uh, uh, Gabriel hebben we in de vorige uitzending met uh, Femke Bloem uh, in de muziekbespreking gehad. Uh, door het nummer uh, Don't Give Up, omdat hij samen zong met uh, Kate Bush. Ja. Nou, Pieter uh, Gabriel heeft dat, uh, datzelfde nummer ook gezongen met uh, Anne Bruun. En uh, dat is een, een Noorse zangeres met een ja, enorm specifiek stemgeluid. En uh, ja, die zingt uh, met zoveel gevoel dat je wel, uh, je, wordt, je, je wordt echt de luisteraars ingetrokken. Je moet gewoon luisteren. Nou, inmiddels uh, zie je haar regelmatig uh, langskomen in uh, diverse televisieprogramma's. De wereld draait door, twee metersessies. Uh, nou, diverse festivals uh, doet ze aan.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 Waarbij ze zichzelf begeleidt op de piano. En uh, nou, daar gaan we nu eventjes naar luisteren. You smiled at me through a dirty windshield. You just got back from where the cyclone hit. You said you've been in the center of it. Where it was all so still. mm -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Later that day, you told me a story. about when you were in a fire and you still survived you discovered a timeline without end and all you had was an inch to spend See life as a chain of moments in vain, they are stepping stones Wel erin, toch. Welkom terug, lieve luisteraars bij Inspiratie Radio. Um, dankjewel, Rob, voor de mu muziekbes of, uh, ja, muziekbespreking. Ik ga helemaal in de, <lacht> de war met mijn boekbespreking. Um, we hebben in de studio Femke. Femke Bloem, zij is uh, harpiste en zij heeft uh, haar harp meegenomen. en ja, mm -hmm. Spannend. Ja, Ik, uh, ik heb vorig jaar ook een nummer gespeeld, twee zelfs volgens mij. En, uh, ik ga nu uh, een nummer spelen wat bij, uh, bij de tijd van het jaar past. Want ik heb dus voor ieder jaarfeest muziek gemaakt. En we zitten nu bij Midwinter. Dus het is kerstfeest. Dus... Het staat op de nieuwe cd allemaal. Ja, dus ik ga Jules uh, nu spelen live. Op de harp. Mooi. Nou, we laten ons verrassen. in your soul Het is bijna zonde om iets te zeggen. O, ja, we zijn er even stil van denk ja. ik. Maar um, ja, dit was het nummer van de, de CD. En er staan natuurlijk ook heel veel nummers nog op. Ja. En dertien. in totaal. Ja. 13, ja. Is dat toevallig dertien? Of is dat je lievelingsgetal? Ja, nee. Of? Ja, het is eigenlijk ja, ook een ongelukkig getal. Ja. is Een ongeluksgetal, ja. nee, voor jou nee, niet. Nee, is niet. Daarom ja. juist. Daarom stel ik de vraag, ja, ja. maar joh. Nee, ja, was toevallig. Ja. Ja, dat is toevallig. Ja, mm -hmm. En um,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 het Rozenkruis. Ik vind zelf ook Rozenkruiser geworden. En dat nummer heb ik opgedragen dus aan die orde. De Amork. Marcel Messing moet ik onmiddellijk aan denken. Oh, ja. Oh. Nee, nee is dat, het dat is Rozenkruiser. Oh. Optima Forma. Ja, ja. Okay. Oh, hij zal misschien mee neerschieten als ik oh. het zo zeg. Maar oh. Ik plaats hem ja, ik, zeker. ik heb er nog niets in verdiend, maar het, het, is, het zou kunnen. We hebben volgens mij wat van elkaar weg. En uh, wat staat er nog meer op? Ja, Angel Speak dus. Dat nummer wat we zomaar gechanneld werd. En To Be. Dus uh, dat gaat ook over het zijn eigenlijk. Uh, en die heb ik volgens mij vorige keer gespeeld. Live. Dus dat, ja, ja. Uh, dat is, ja, gewoon, die komt dan in me op. En ik vond het mooi om wel op deze manier te bundelen. Ja, muziek is eigenlijk een taal die internationaal verstaanbaar is. Dus eigenlijk doordat je het niet met woorden zegt. Buiten dan het zingen wat je erbij doet. Maar omdat je het dus via muziek tot uiting brengt. Ben je internationaal. Ja, klopt. Bereikbaar. Ja, en ook omdat ik dus niet echt een taal, of een heel begrijpelijke aardse taal zing, is het gewoon heel universeel. Maar het klinkt gewoon heel erg lekker. Ja, dank je. Ja, het is ook iets wat makkelijk in de mond ligt. Ja, voor maar, jou ook, ja. Voor ja, voor jou, ja. jou. Ja. Ja. Is Ik begrijp er helemaal niets <laughs> van. Ja, je moet er al eens proberen, gewoon dat je al wat klanken uit te stoten en woorden in te herkennen. Nou, vroeger ik ik de hele dagen doen, gewoon tegen mezelf. En, maar het is makkelijker om te zingen dan om het te spreken. Het is volgens mij een hele zangerige taal van zichzelf. ja. <laughs> en wil je nog live een nummer spelen um, of zeg je van? Nee, ik dacht misschien is het leuk, leuk is het leuk om nog een eentje van de cd's te laten horen. Okay. En dacht misschien dan handig of grappig om dan midzomer te nemen, ja, steken na, hangen na van na, na uh, winter. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Muziek. Femke, dankjewel. Heel graag gedaan. Um, we gaan nu naar een visualisatie. Uh, de tijd van het jaar, Joel. En daar heb jij een prachtige visualisatie over gemaakt. Krakend vers. Uh, <laughs> even de microfoon werd even anders neergezet. Um, zou jij hem voor ons willen doen? En dan uh, live in de studio? Ja. Dus, uh, en dan staat het, de tekst staat eigenlijk in het boek van jou, hè? Ja. Ja, en deze is ook te downloaden van de website Je Levenswiel. Samen met de vier anderen die niet op de cd in het boek staan. Want dat waren er gewoon te veel, te lang, dat ja, duurde te dat lang. Begrijp ik, ja. Dus hebben we gekozen voor, um, voor de, de landbouwfeest. Dus zoals ik net al beschreven, uh, De, de Immolken, Beltane, en, uh, Mabon, nee niet Mabon. God, uh, <lacht> Lunasa en de uh, dus Halloween. En dat zijn de vier die uh, onder andere op de cd staan in het boek. En Jules, die zit er dus niet bij, dus die krijg je dan nu... Uh,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 Het kan een cirkel zijn of een, uh, een bol. Maar ik kan ook voorstellen dat je gewoon in een hele fijne kamer zit. Of een uh, andere veilige plek die oké okay voor je voelt. Dan, uh, dan kun je de reis ook maken. En als je alle instanaat wil weten, dan moet je gewoon even in, uh, in mijn boek lezen hoe je dat uh, het beste kan doen. En voor nu is het uh, handig als je gewoon heel ontspannen gaat zitten en je ogen sluit.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 Volgens mij had ik vorige keer ook de Engelstalen talen. vorige keer ook dan? Ja. Oh, nou, dan kan die nog gewisseld worden waarschijnlijk voor de Nederlanders. Okay. Ja, mij maakt het niet uit. Ik spring net oh, zo ja, goed Engels. Je uh, krijg je de Nederlanders. Oh, we dachten okay. het verschil te maken. Dus. Okay. Aha. Dan is het even ontgaan. De volgende uitzending is op 8 januari. Van 7 tot 9 weer. Dat ga ik dan weer zelf presenteren samen met mijn collega Mario van der Linden.